Iets meer dan de helft van de Nederlanders weet niet dat hij of zij na zijn 67ste jaar nog moet doorwerken voor een pensioenuitkering. Het blijkt uit onderzoek in opdracht van de organisatie Wijzer in Geldzaken. De meerderheid weet niet dat de pensioenleeftijd meegroeit met de levensverwachting. Daardoor moet iemand die nu 25 jaar is waarschijnlijk doorwerken tot zijn 71ste. De gemeente Lansingerland heeft grote bezwaren tegen de alternatieve VIRA-plannen van staatssecretaris Mansveld. Door het schrappen van de VIRA worden er oudere treinen ingezet tussen Brussel en Amsterdam en die maken meer lawaai. De gemeente is bang voor meer geluidsoverlast. In de Amerikaanse staat Colorado zijn vijf wandelaars omgekomen. Die werden bedolven onder rotsblokken. Eén meisje raakte gewond en één persoon wordt nog vermist. De wandelaars waren op pad bij Mount Princeton. Vermoedelijk was de aardschuiving het gevolg, aardverschuiving het gevolg van de regenval van de afgelopen dagen. Het Amerikaanse korps mariniers heeft twee generaals ontslagen voor nalatigheid. Ze hadden te weinig militairen ingezet voor het beveiligen van een NAVO-basis in Afghanistan. Bij een taliban-aanval op de basis kwamen vorig jaar twee militairen om het leven en zes straaljagers werden vernield. De laatste keer dat een Amerikaanse generaal voor nalatigheid moest opstappen was tijdens de Vietnamoorlog. Het weer. Het wordt een droge en zonnige dag. Temperatuur ligt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden. Morgen weinig verandering. Donderdag en vrijdag bewolkt en regen. Dit was het Dit is Wijnand bij de ANW. Het is een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knoopendiemen 13 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A6 vanuit Lelystad. Tussen Almere Buitenwest en het Muidenberg 14 kilometer. Dan de A8, Dam richting Amsterdam voor knoopend Koenplein 7. A9, Alkmaar richting Amstelveen bij Akersloot 6 na een ongeluk. Maar de rijbaan is wel weer vrij. A12, Utrecht richting Den Haag bij Noodorp 6. A13, Van Den Haag naar Rotterdam voor de Afrit-Berkleinroderij 7. Dan de A15 richting Europoort tussen Papendrecht en Rotterdam-Charloes 17. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A16, de Rotterdam-Breda in beide richtingen. Tussen knooppunt Terbrechtsplein en knooppunt Ridderkerk 8 kilometer. A29 vanuit Bergnopzoom tussen de Afrit Niemansdorp en knooppunt Vaanplein 12 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 op het circuitpark Zandvoort. Goedemiddag uh, Albert Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Welkom vanaf een zonnige tolweg. En terwijl de, de bolides uh, momenteel uh, rijden op het uh, circuitpark Zandvoort... en dan heb ik het over de DTM, de Deutsche Tourwagen Masters... Uh, en we proberen, gaan we gelijk naar de volgende plaat gaan we schakelen met uh, Willem van Densen, Want uh, de wedstrijd is ongeveer halverwege... en we zijn erg benieuwd naar de stand van zaken. Verder natuurlijk, half drie, het weerbericht. Half vijf, het dier van de week. En uh, omwille van de Duitse gasten hebben we, hebben we een kwart voor vijf het Gedicht des Tages. Oh, wat schön. Ja, en dat, dat heet Über den Wolken. Nou, uh, tussen de muziek door natuurlijk en, en interviews door Zandvoorts Nieuws in het kort. En uh, genoeg redenen. En uiteraard volgen we ook nog even voor de uur de Eredivisie Voetbal... Het wielrennen gaan we volgen en vele, vele andere sportactiviteiten. Maar de hoofdmoot is natuurlijk de Deutsche Tourwagenmeesters. En daar gaan we vanmiddag van genieten zo dadelijk met Willem van Dezen op het circuitpark Zandvoort. En wat hebben ze mooi weer hè, hier in Zandvoort. Oh, prachtig. En wat een mooi plaatje op de televisie. Echte Zandvoort promotie. Je krijgt gewoon zin in Zandvoort. Bij Salford op zondag, maar ook heel veel lekkere muziek. Waaronder de plaat die hier uh, zojuist worden. Dat was Kim Wild en Keep Me Hanging On. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. En voor de eerste malen schakelen we live over naar Circuit Park Naar Willem Verdes, wat de race van de DTM is in volgang op Circuit Park Salford. Willem, goedemiddag. Ja, Circuit uh... Park Salford, DTM. een aantal twee stops al hebben gedaan. Daar gaan we gaan even terug naar de start. Mike Rockefeller, leider in het kampioenschap. Het leek erop uh, dat hij een gymstart uh, had, uh, zoals dat genoemd werd. Uh, hij was ook onder Investors Case. Maar uiteindelijk heeft de sportcommissie uh, bepaald dat hij geen valse start had. Dus ook geen straftafel uh, uh, voor uh, De race, het speelt in volgmappen tussen nummers 1 en 2 in het Ook De eerste staat daar in uh, Rockefeller. Tweede, Park uh, Boest. Park Boest de ja, die uh, nog aan de leiding is. Die nu trouwens uh, de pizza's inkomt. Dat is de pizza's. Ja, we gaan even kijken. Hij uh, gaat terechtkomen, vandaag. Dus maar vervoest uh, de prachtige ja, het is een hele weekend opstel. Ook, uh, ook uh, de man. De van de prachtige jaar. Die eigenlijk uh, nergens als de eerste komt ja. overal is bij de water gevestigd. Door het geluid uh, verstaan we hier bijna niet. Zit je in zo'n raceauto of zo? Uh. Hij hoort bij die beer. Geweldig. Wil van Estraf, vanaf circuit. Straks komen we weer bij Willem terug. Wat een lekker geluidje zo, hè? Hier is Madonna en Like a Virgin. bij CFM op zondag... worden je Madonna en Like a Virgin uit volgens mij 1984. Zo weer een hele oude hit van haar... en een van haar eerste hit trouwens... die ze in Nederland scoorde. Het is 17 minuten over 2 uur... Zandvoort op zondag bij het tot aan 5 uur vanmiddag... met uiteraard tussen 2 en 3 uur... heel veel aandacht voor de DTM op het circuit. Zo dadelijk gaan we weer naar Willem van maar eerst nog even een plaatje van Stromae. Dit is Papa Oethe...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 onna bouffer nos doigts et... Papa, dis moi ouais ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Oh, sacré papa, dis moi ouais tu cachais ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Ouais ton papa, dis moi ouais ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Asacré oh, Kijk omhoog, kijk nu, waarschijnlijk, uh, dan zie je de helikopter die boven zich het circuit en, uh, naast de omgeving vliegt. En dat deed Maarten Heddy, joh. Kijk omhoog, hier is Nikke Simon. Na een lange val, klim jij weer uit het dal. Kijk naar de tijd die komen zal. all is not yours in Wordt een kiertpunt aangeduid. Je kunt nu weer vooruit. Je voelt de zon op je gezicht. Het wordt de hoogste tijd. een lekkere plaat, hè? Deze van Nick en Simon. je hoort de kijk omhoog. Cfm, Race Radio, Pit Report. Ja, helaas uh, lukt het ons uh, op dit moment even niet. Waarschijnlijk vanwege de drukte in het telefoonverkeer... om uh, contact te krijgen met Willem van Denzen. Maar we gaan eens even kijken wat uh, zeg maar, de Piloten aan de kop doen van de race, Albert uh, Jan. Ja, nou ja, het is natuurlijk een uh, spannende race, zoals uh, Willem ook al uh, vertelde. Uh, Mike Rockefeller staat momenteel, uh, de, is leider in het kampioenschap uh, van de coureurs voor Audi Sportteam Phoenix. Gevolgd door uh, Augusto Farfoes. En uh, zo is de, de race momenteel zich ook aan het ontwikkelen. Het is een 1-2-race uh, aan het worden tussen Mike Rockefeller en uh, Farfus. En uh, maar, ja, mocht Mike Rockefeller binnen uh, en uh, Farfoos uh, niet niet achter hem eindigen... dan uh, kan hij zich uh, met nog één race te gaan... al uh, kampioen uh, voor dit seizoen uh, gaan noemen. Uh, we waren er allebei van overtuigd... erop dat het een uh, jumpstart was. Ja, eigenlijk uh, van wel. Ja. Dus eigenlijk... Uh, en ook als je de beelden terugziet... dan, uh, dan zijn we nog steeds overtuigd... dat het er toch een jumpstart was. Dus uh, hij had eigenlijk een drive through moeten hebben... volgens ons. Maar die kreeg hij niet. Om, uh, ja, waarom dan niet? Ja, dat vraag je je dan af. Maar uh, de raceleiding besloot dus... dat het geen jumpstart was. Dus hij mocht er doorgaan. En uh, het was natuurlijk wel heel erg mooi vanmorgen... of gisteren nog met de kwalificatie... dat uh, de, de, ja, een, een rookie uh, op de pol uh, van start ging. En dan hebben we het over uh, Mark Witman. Ook van BMW uh, Team MTEK, En uh, die zit ook nog voor in het uh, gebeuren. Dus uh, er is nog niks beslist. En de, de spanning zal dus wellicht aan het einde van de race zijn. We proberen straks weer contact te krijgen met uh, Willem van Densen. Maar we gaan voorlopig even rustig door met wat de zomerse muziek. Ja, dus 1, 2, 3 is... Uh, Kusto Farfoes, dan hebben we Mike Rockefeller en Timo Scheider. Zo ziet de top 3 er op dit moment uit in de race hier op Zandvoort. Tengo een corazon, mutilado de esperanza y de razon. Tengo een corazon, que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay ese corazon.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 Iedereen geniet lekker van de DTM-race op Circuit Park Zandvoort met dat mooie weer en door hoort ook zonnige muziek bij. Die hoort dus juist bij. Zie je Race Radio Pit Report. Pit Report. We hebben weer contact kunnen krijgen met Willem van Dessen op Circuit Park Zandvoort. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de race zich verloopt op het Circuit. Willem, nogmaals, goeiemiddag. Goeiemiddag. Race over 44 ronde. Dus, de 44 ronden. ...en Schijder, ja, die zouden misschien wel sneller kunnen roepen. Maar ja, teambelangen, merkbelangen, uh, Scheider en Rockefeller uh, rijden voor Audi. Uh, die uh, Scheider daarvan uh, weer houden om uh, een aanval te plaatsen op Verolkenveller. Uh, en de man van Paul, dat is uh, Pascal Wiedman, ja, die zit daar dicht achteraan op de vierde plaats. Die is iets uh, teruggevallen. Verder naar voren gekomen is, is uh, wel uh, de Mercedes van Kerry uh, Pepper. Die vinden we inmiddels terug op de achterplaat, maar Mercedes dus jarenlang dus in de top medaille in, in de DPM is tevreden met de achterplaat. Oké okay, Willem, dus jij ja, denkt dat Rockefeller wel zeg maar, tevreden is met het over overwinnen van het kampioenschap en niet, niet zo'n de race vandaag hoeft te winnen op voort. Ik ja, kom tien over half drie weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. waar dat is nena. Hier hoort de 99 loefballons. Het ritme van zand. Ja, ja, ja, ja. Ja, we gaan eens even kijken naar het weer. Hè. Dat moeten we ook doen. Was we zijn bijna vergeten, joh. Ja, nee, dat uh, hoort ook nog even ja, ja, ja, tussendoor. Ja, ja. Doe ik zal, je, ik zal doe het even, ik zal sne dan. snel doen. Doe het snel. Goed. V Vandaag profiteren we nog altijd van een hoge drukgebied boven Scandinavië. Het heeft een uitloper over de oostelijke Noordzee naar Tsjechië en zorgt voor een oostelijke stroming. Daardoor is het wederom prachtig herfstweer met volop zon. De oostelijke wind waait matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 16 tot 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het uh, nog steeds helder. Het blijft nog steeds droog en er waait iets uh, in kracht afnemende oostelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of zeven. Morgen verandert er weinig. We profiteren nog altijd van een hoog boven Scandinavië... en er waait daardoor een matige tot vrij krachtige oost tot zuidoostelijke wind. De zon schijnt weer flink. Het blijft droog en het wordt een graad of zestien maandagavond... en dinsdagnacht zijn uh, er naast enkele wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige tot vrij krachtige oost- tot zuidoostelijke wind. En de temperatuur daalt naar 7 graden. Dinsdag zijn er flinke perioden met zon, maar ook enkele wolkenvelden. En in de middag kan er lokaal een bui voorkomen. De zuidoostelijke wind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar 16, 17 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger... met naast geregeld zon ook wat regen of er enkele buien. De temperatuur stijgt naar 16 tot 17 graden. Alleen vrijdag kan het nog een graad of 19 worden. Aldus Rico Schreuder, WWW of uh, Daar kan je het weer nalezen. Ja, we gaan eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. Hallo? Hallo, ja, dit is Pieter Joostra. Pieter Joostra, goedemiddag, je bent live in de ja, uitzending. Ja, dat is mooi, want ik sta hier op het kerkplein. Aan de ene kant hoor ik het geluid van de dtm-hooghoes, die uh, vrij heftig klinken met de Noord-Oostenpedient. Op het kerkplein is een geweldige groep zangers bezig. En het is hier echt heel erg druk, zonnetje schijnt. En iedereen staat te genieten van dit zanggebeuren. Veel animo, iedereen die geniet ervan. En zo is het natuurlijk heel druk. Het is prachtig hier. En deze mannen die bezig zijn, het klinkt zo geweldig. Dus de mensen die thuis zitten, zou ik willen aanbevelen om onmiddellijk naar buiten te komen. Je hoeft geen jas mee te nemen. En geniet niet van uh, het gebeuren hier in mijn dorp. Oké, okay, gezellig dus uh, in het centrum van Sanford... met al die shanty uh, Pieter. Ja, ja het, is, het is echt genieten. Uh, maar dat zie je ook aan de mensen. Iedereen loopt hier met een opgewekt gezicht. Lachen, alle restaurantjes zitten vol. Terrassen zitten vol. Dus uh, het is een heel goed evenement met dit weer. Ja we worden is juist inderdaad van uh, Albert-Jan. Het weer blijft ook de komende dagen nog mooi. Dus daar gaan we met z'n allen lekker van profiteren. Ja, en ik heb het al gemerkt... Want op het strand zie ik iedereen met granalen uit de zee ingaan. Dus de granalen zijn er ook weer. Oké, okay, da dankjewel Pieter voor je bijdrage. En heel veel plezier daarheen. Okay. Yo Oké, okay, uh, dat success. was Pieter en jouw slaas. Zodat gaan we naar het circuitpark. zo voor het maar eerst meer muziek. Hier is Johnny Keeter Watson en een real maravolla. Want <middels> buy But the price ain't right. <laughs> ain't that cold Be a flat cheaper? Yes it could Start riding the bike. Huh. Listen. They're making milk out of powder. Yeah they are. Got the babies crying. Poor baby, they what with that special bill. Rent's gone up higher. Yes it is. Got the parents line. I be you tomorrow. Lord, it's a real motherfucker. for yeah. Make you wanna run for cover, yes, yeah. it will. And if you look, you will discover, yeah. love is a real motherfucker. yeah. No. Listen, got the goat to a disco Throw your troubles away Death to the music yeah. That the DJ play well alright And then the lights come on Yeah Like you knew they would <laughs> Ha ha, ain't cold? Gone home and face the music That don't sound too good <laughs> Ha ha, ain't cold? Listen Love is a real motherfucker. for ya It'll make you wanna run for cover, yeah And if you look, you will discover, yeah In love is a real mother for you. CFM, Race Radio, Pit Report. Bit ja, we yeah. schakelen weer snel over naar Circuit Park, zo voorts. Dat ja, is ganzpiel los, Willem. Ja, uh, laten we even gaan uh, uh, naar het vorige stukje dat ik aan jullie was gehoord hadden we uh, vast. Voest met de voorsprong van uh, bijna 20 seconden op uh, Rockefeller in de wedstrijd. Nou, inmiddels uh, rijden ze achter elkaar, maar niet met z'n De hele veld rijdt achter elkaar en daarvoor op uh, rijdt de safety car. Wat gebeurde er uh, bij uh, de Kubo? Uh, ja, die raakte met de, Audi, de BMW van Dirk Werner. Die uh, sloog er af in de grindbak. Die staat op een vervelende plaats. Vandaar uh, de safetycar uh, die uh, in de baan komt. En die rijdt nu hier uh, om een hele land met Wat anders blijft ze natuurlijk tot, uh, tot het eind van de race achter de safety cars. Nou, het gaat erom dat die auto van uh, uh, Werner daar uh, weg moet, want het staat op een uh, vrij plaats natuurlijk. En, uh, ja, ondanks dat er nog maar drie rondjes uh, gereden uh, dienen te worden, wil je niet de uh, risico dat er daar een afliegt en dan ook precies op die horenuit komt van rennen met eventueel vervelende gevolgen. En dat kan altijd, want hardig kiezen er een Formule 3-race. En de allerlaatste rijder in de allerlaatste ronde ging eruit flink hard af nog in de Mastersport. Dus ja, zekerheid en veiligheid gaat voor alles in de sport. Ja, voor je het weet gaat het zo meteen over, over een rondje zeg maar. De wedstrijd weer voor start. En gaat die Rockefeller nog een uh, jacht op de overwinning maken? Ja, dan krijgen we nog even uh, een airstrip uh, vanaf de zweef. Ik, uh, ik ga nu gauw weer terug naar het beeldscherm om te kijken of dat inderdaad gaat gebeuren. Oké, okay, dank... oké. Okay. We komen met uh, rond 10 uh, voor 3 en 5 voor 3 bij je terug. Is goed. Oké, okay, tot dan. Dankjewel Willem voor van deze vanaf het circuit bar Spanning dus alom tijdens de reis hier op Zandvoort van de DTM 2013. En hier is lekkere muziek van Santana in She's Not There. net op zijn circuitbars over het safety car... inmiddels van de baan, Albert John. Met nog uh, één ronde te gaan. Dus, nog één ronde, dat bedoel ik dus. dus uh, Na de volgende plaat gaan we bellen met uh, Willem van Dents En die gaat dan ons natuurlijk uitleggen hoe een en ander verlopen is. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Tens TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Joe Kokker. Pieter Jouws zijn Center voor Salvoort. Chanty Festival al daar. Ja, luisteraars, goedemiddag. Ik sta nu op het gasthuisplein waar onze grote groep, de belangrijke groep, de, wezen de van mannen aan het zingen zijn. En dat klinkt zo geweldig. Het gasthuisplein zit helemaal vol. Er zijn wel 500 mensen hier staan en zitten. En uh, dit is een groep die al jaren bewezen heeft... dat ze tot de absolute toppen horen. Zingen met hart en ziel, liederen over deemoed, verlangen, water en zee. Uh, ze hebben ook optredens in Amsterdam. Overal kan je deze mensen tegenkomen. Uh, Onderwijl van Veers en De Wanne... We zingen deze vaartmannen, geweldige liederen. En iedereen weet het, dus iedereen is naar het gast blij gekomen om deze groep te horen zingen. Het is echt de top, de top die je kan bereiken bij Shanti en Zeediedere Festival. Dus ik zou de wagen luisteraars. Ze treden straks nog een paar uur op. Uh, bijvoorbeeld uh, gaan ze straks naar de Houdstraat, Lauwe Harvey, 10 over half vier. Dan kan je ze daar nog een keer horen, dit is de absolute top van deze legendarische mannen Dus kom mij Meus, de het en kom met het spontie festival. Oké. Okay. Dankjewel Pieter. Oké, okay, succes. Dankjewel. Hoi. De heer van vandaag hoort ook zonnige muziek op de radio. Joor de Siggy Marley en Tomorrow People. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het C V Park Zofort naar onze race reporter Willem van Dezen. Want de DTM race op Salford is inmiddels ten einde, Willem. Ja, uh, dat klopt, uh, die is gefinischt. Uh, we hadden 70-car, we hadden op het eind nog uh, één uh, echte race rond, uh, zeg maar. Nou, degene die het hele weekend al uh, snel was hier, uh, ja, die heeft ook uh, vandaag als eerst uh, de finishlag uh, gezien, uh, Augusto Varkoes uh, uit uh, Brazilië. Ik zei het eerder al, van de uh, plekken uh, komt hij net even hey, als laat aan en te laat. Ja, dat zit in de Braziliaanse aard. Maar uiteindelijk dan op, uh, op de baan, uh, ja, dan weet hij wel... Als eerste uh, de Venus uh, te bereiken en dat is een uh, mooi steentje mooi uh, die uh, het liefste tijd hier doorbrengt met zijn vrouw en zijn kind, prima allemaal, maar eenmaal aan het werk uh, doet hij dat goed. Tweede uh, eindige dan uh, Mike Rockefeller, Rockefeller Stevens uh, uh, hier uh, gekoond uh, wordt hij dan als uh, kampioen dit jaar van de... Uh, de DTM en derde was het zijn teamgenoot. En het is uh, vind ik fijn om hier op het podium uh, te zien staan. Uh, Timo, jij hebt de afgelopen jaren uh, heel veel pech gehad. Uh, zowel bij uh, als op de baan en uh, noem maar op uh, dergelijke dingen. Hier op Zandvoort vier keer op de polen uh, al gestaan. Vier keer pech gehad. Uh, en dan eindelijk toch hier uh, in Zandvoort op het podium. Dat een derde plaats, maar uh, ik denk dat hij daar heel erg uh, blij mee is. Uh, ja, want uh, Timo, uh, Timo rijdt al heel veel jaren mee he, in de DTM. Ja. Uh, Heel veel jaren heeft bij Opel uh, gereden al, nou dat is al heel lang uh, geleden. Toen uh, had hij Opel uh, had de leiding in de wedstrijd uh, kwam in voor de pitstop, was er een wiel niet uh, goed vastgezet en dus, uh, was het toen uh, in de oefening. Ja, stuk soort uh, verhalen uh, dat, uh, ja, dat achtervolgt om uh, keer op keer stuk soort van. vierde. En het is heel mooi, uh, Matthias Ekström, uh, gestart van een elfde positie, Die was tijdens de race al uh, flink bezig, maar zeker in die laatste race ronde deed hij het erg goed. Want uh, hij ging die laatste race ronde in als uh, zevende, eindigde uh, toch op een mooie vierde plaats, net buiten het podium. En uh, hij deed dat uh, met hele mooie acties. Onder andere haalde hij iemand in in de sloten maken, bocht. Nou, ook niet de plekken waarvan je zegt, uh, daar doe je dat even. Aldi S pak je die buiten om. Nog uh, iemand, uh, werkelijk uh, wat mij betreft, uh, de man van de race. Uh, Matthias Ekström. Goed. Dat alles uh, onder het, uh, het toezicht oog uh, van uh, 41.000 toeschouwers. Zo hé, dat is nogal wat. Ja, dat is zeker. Het zijn er meer dan uh, vorig jaar. Uh, inderdaad, uh, ook nog eens weer. Ja, dat weer zo'n Zullen we daarbij geholpen hebben? Want het is prachtig weer. En het is nog niet afgelopen hier natuurlijk. Hè. We krijgen straks uh, wederom uh, spektakel. Want dan krijgen we 38 koersjes uh, aan de start uh, voor de Carrera Cup. Nou, dat hebben ze gisteren ook gedaan. Daar ga ik het later over hebben. Maar tot nu toe. Een hele mooie dag hier op uh, circuit Park Zandvoort. Ik zou zeggen, geniet van de prijsceremonie, om het zo maar eens te zeggen. En wij komen kwart over drie weer bij je terug met de voorbeschouwing van de Porsche GT Cup. Gaan we doen. Oké. Okay. Tot straks. Tot straks. Dankjewel Willem van Dissen. Straks in het volgende uur uiteraard veel meer van Willem van Dissen. En in het volgende uur uiteraard ook weer de evenementagenda. Zo rond half uh, drie. Als we het half vier worden. Al 4. Dan. Als, we de als we er 4. tijd voor hebben, dan doen we hem dan. Oké. Okay. joh. Maar we hebben ook nog de divisie natuurlijk, die we moeten volgen. Zouden we het Ook bijna vergeten. Nog. Dat... Wel nog. Lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zondag bij ZFM op deze zonnige zondagmiddag.